Ze lopen keurig bij elkaar, de tamboerhoer de trommel. De jonkheer, ex van Wassenaar, naast Krelis biedt het Bommel. Voorop, daar rijdt de kolonel, Kika, kolonel. Daarachter komt het hele stel van onze kolonel. En daarna komt de kapitein, Kika, kapitein. Drie sterren in de zonneschijn, dat is de kapitein.